Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Frankrijk meer steun aangeboden voor de interventie in Mali. De Amerikanen gaan de Fransen helpen met tankvliegtuigen... waardoor de Franse straaljagers kunnen bijtanken in de lucht. En ook stelt de VS militaire transportvliegtuigen beschikbaar. Parijs meldde gisteren de herovering van Gao... maar volgens een Malinese functionaris hebben de Fransen alleen het vliegveld... een belangrijke brug en de omliggende wijken van de stad in handen.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 Wielrenner Tom Jelte Slachter heeft de Tour Down Under gewonnen. In de laatste etappe in Adelaide kwam zijn leidersstrui niet meer in gevaar. De slotetappe werd gewonnen door de Duitser André Krijpel. Na de eerste dag van de WK Sprint in Salt Lake City gaat Michel Mulder aan de leiding. De fin Pekka Koskela staat op 1900ste tweede en Hein Otterspeer derde. Bij de vrouwen gaat titelhouster Yu Ying aan de leiding. Thijsje Oenema is na twee afstanden de beste Nederlandse. Zij staat in het klassement vijfde. Het weer dan. Vanuit het westen gaat de winterse neerslag op steeds meer plaatsen over in regen. In de middag wordt het weer droog en klaart het in de kustgebieden op. Bij een stevige zuidenwind wordt het vijf of zes graden. Dit was het NOS-journaal.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 Vier minuten over zes. Je luistert naar Start hier op Radio 1. Mijn kopje koffie komt net binnen. Dankjewel, Tom. Jo, dankjewel. Hoi. Um, misschien heb je wel eens gehoord van de Facebookpagina's Humans of. Je hebt Humans of New York en Humans of Sydney. Humans of Amsterdam. En er worden ook gewoon foto's gemaakt van normale mensen die dan wonen in die stad. Alleen in Rotterdam dachten ze, weet je wat, dat gaan we even anders doen. Daar hebben we geen zin in. Dus daar hebben ze de Facebookpagina Pigeons of Rotterdam bedacht. Zowel de duiven van Rotterdam, Bob en Robert hebben dat bedacht. Die spreken we zo meteen. En Twan, die net een kopje koffie kan brengen, die heeft zijn oma. Die deed tot voor kort aan lang lauven. Sport wat volgens Twan een typische sport is voor oudere mensen. Maar als zijn oma het kan, dan kan Twan het toch ook, dacht hij. En dus gaat hij een dagje langlopen. En om het net wat moeilijker te maken, gaat hij er ook bij schieten. En dat heet dan piathlon. Dus kijken of hij dat overleeft. Ik ben uh, Tosca, ik ben uh, 19 jaar en ik uh, ga volgende week meedoen met het Nederlands Kampioenschap Langlauf. Nou, we zijn nu een evenwichtsoefening aan het doen. Ik sta op één ski. Het oh. evenwichtdingetje is wel, je staat in een spoor. <lacht> ik val de hele tijd bijna of naar links of naar rechts. En dan hang ik echt met mijn he hele... Oh. hele been en mijn lichaam om het evenwicht te houden. <lacht> het ziet waarschijnlijk echt super suf uit tussen alle mensen die het redelijk kunnen. Maar ja, hey. je moet ergens beginnen. Yes, we gaan richting een heuveltje. En de baan is niet eens super groot, maar terwijl ik aan het klungen ben om bij de heuvel te komen. zijn mijn twee begeleiders, die zijn er al. Zo. Oh, ik dacht dat we echt een gigantische heuvel af gingen dalen. Ik zit een beetje te klungeren met mijn skis, maar het heuveltje is nog geen meter hoog. Nee, we beginnen eerst makkelijk. We nemen straks een hogere heuvel. Mag de berg af? Even kijken, goed door mijn knieën ook oh, oh, knieën buigen. Jeetje, het gaat nog best wel hard. En, oh, moet ik nu hè? Nou, oh Ik sta in een soort van uh, spagaat met mijn, met mijn kies beneden. Maar uh, ik, ik heb het gehaald. Nou, we zijn nu bij uh, het stoerste onderdeel aangekomen. Hè? De pistolen. Er liggen hier een paar en er ligt een... een, een, een ja, vertel maar wat zie ik eigenlijk. Nou, wat, we, wat je hier hebt zijn de laserdoeltjes en de lasergeweren. Want jullie schieten dus vandaag niet met echte kogels. Uh, normaal schieten we altijd met luchtdruk. En uh, bij de wedstrijden die op tv zitten van de biathlon, schieten ze met klein kaliber. Het ziet er wel uit, het is een echt pistool. Een soort van, uh, soort van jachtgeweer. Is dat ook een, een soort van replica van het echte pistool waar ze mee bij Eurosport op tv uh, schieten? Ja, je kan het er een beetje mee vergelijken. Ik vind alleen ze zijn ietsje kleiner en ze zijn vooral ook een heel stuk lichter. Het is belangrijk dat als je met het geweer loopt, dat je hem altijd bij de loop vasthoudt, met het, uh, ja, omhoog gericht. En als je gaat schieten, dat je ook echt alleen maar uh, naar, naar de doeltjes richt en niet om je heen gaat zwaaien met het wapen. Hey, ik, ik zie vijf, vijf rozen en dan is het eigenlijk gewoon op het doen dat ik een van die rozen uh, verschiet. Ja, dat is uh, inderdaad uh, simpelweg gezegd wat je moet doen. Nou, dan ga ik het eventjes uh, proberen. Nou, dat, dat schieten nadat ze een rondje lopen, dat, uh, dat is behoorlijk pittig. Ja, dat is uh, wel uh, vrij lastig inderdaad. Er wordt ook heel hard op getraind bij de toppers. Ja. Want het is toch wel belangrijk dat je raakschiet, want dan is, heb je of 1 minuut straftijd per misser... of een extra rondje van 150 meter. Na een, uh, een rondje van... Het is maar 400 meter. Ik, ik raak er niks meer bijna. Wij zijn er zeg maar op getraind om met een hoog hartslag te schieten... Dus dat gaat ons ook wel redelijk goed af nog steeds. Ja, nou, je doet het in ieder geval beter dan ik. Maar ja, jij bent natuurlijk ook de ervaren en ik ben de leek. Dus ja. nou, vooruit, dat lukt me nog wel. Maar de bochtjes, nou, dat lukt me gewoon echt niet. Dat is echt, die meterlange skis, daar raak je gewoon echt in de knop bij mezelf. En ik denk ook dat uh, skiën is voor mij bestemd. En het langlopen, laat ik hem even voor het is. Ik vond het wel heel leuk om te doen, maar het is alleen niet mijn wintersport. Pootje over, Twan. Pootje over. Als je dat gewoon doet, komt alles goed met Langloven. Hij vindt het dus een uh, rare, beetje suffe sport, dat Langloven. Maar welke sport vind jij nou raar, suf of stom? Ik vind schaken een minder leuke sport. Omdat ik vind dat sport uh, een fysieke belasting moet hebben. En bij schaken zit je gewoon achter een tafel. Dus heel veel denkwerk. En dat vind ik eigenlijk niet eens onder de sportwereld, in de sportwereld horen. Nou, de sport die ik stom vind, is darten. ...omdat dat alleen maar dikke mannen doen. En die gebruiken volgens mij het, spel, het idee sport... ...om gewoon tien minuten lang zo pijltjes te mikken... ...en dan vervolgens bier te drinken om hun bierbuik verder aan te kweken. Uh, echt een grafsport vind ik, uh, dat was vooral vroeger op tv... ...gingen hele dikke gespierde mannen met uh, koelkasten showen. En die moesten dan ze op een andere koelkasten opzetten... ...en uh, echt de echte aderen spatten bijna uit de nek... ...en die, die, die ogen knalden er bijna uit... Verschrikkelijke kerels en eh, vreselijk om naar te kijken. Het slaat echt nergens op, koelkasten sjouwen. Touwtrekken. Ik snap nog steeds het nut niet van driehaardige mannen aan een touw... met aan de andere kant nog driehaardige mannen die aan een touw gaan trekken... en degene die in de modder ligt uiteindelijk, die heeft verloren. Koelkasten sjouwen, koelkasten sjouwen, dat is de sterkste man van Nederland. Dat is fantastisch. Vooral toen Ted van der Parre dat altijd was. Ken je die nog, Ted van der Parre? Drievoudig sterkste man van Nederland. En bovendien was hij ook nog de enige Nederlander die de sterkste man van de wereld is geweest. Dat is het. Wat. Hij is tegenwoordig is trainer-coach van aanstormend talent, aanstormend talent in de sterkste man van Nederland. En over sterke mannen gesproken. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Laten we eens over voetbal gaan praten. En dan doen we, zoals elke week, met onze eigen Ferdinand. Ferdinand, Goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 27 januari 2013 een week die weer achter ons ligt. De week waar Barack Hussein Obama de eed aflegde... voor zijn tweede ambtstermijn als president van Amerika. De week waar Wesley Sneijder en vrouw Lief neerstreken aan de Bosporus... en hij Sneijder deel gaat uitmaken van Galatasaray voetbalclub. We hebben het over de Turkse Galatasaray... De week van Jeroen Dijsselbloem, hij werd benoemd tot voorzitter van de Eurogroep. De week waar Mokum en alles wat Ajax liefheeft achteruit leunend vooruit kijkt naar wat er komen gaat, want Ajax is absoluut titelkandidaat. De week waar bondscoach Van Gaal zijn voorselectie bekend maakte met betrekking tot de oefeninterland tegen de squadra Assura op 6 februari. De week waar de strijd om de Afrika Cup al op gang is, maar wel een flatse start kende. De week waar de tweede verjaardag van de Egyptische Revolutie uit de hand liep en waar de doden vielen. En Luc, het was de week waar de ene na de andere verklaring of bekentenis op dopinggebruik in de wielerwereld boven tafel kwam onder andere de PDM-ploeg. We gaan over tot de orde van de dag. Yes. Verenigd, heb je nog geschaatst deze week op natuurijs? Nee, we hadden het, nee, we hadden het de vorige week over. Ik jo. heb her en der uh, mensen zien uh, schaatsen op het ijs. Maar ja, je weet, ergens in het land zijn mensen door het ijs gezakt. Er is zelf een man, uh, hebben ze een dag of twee of de volgende dag gevonden onder het ijs vandaan gehaald. Ja. Triest ja. allemaal. Ja, ja, heel erg, ja. Weet je wat ik niet snap, Luc? Ik heb het gezegd, ik zal nooit het ijs op gaan. Ik volg het gewoon op televisie of op via de radio, weet ik veel. Maar... Uh, ik, ik, ik snap uh, nog steeds mensen niet, trots alle waarschuwingen. En het uh, betreft die ene man die onder Thijs vandaan is gehaald. Ik snap niet dat mensen luisteren naar wat er gezegd wordt. En nee. ja, je loopt een risico, joh. Ja, zeker weten. Ja, er, er is ook gezegd uh, dat, je, dat je nu, uh, deze zondag, niet meer het ijs op moet gaan. Want het is echt behoorlijk aan het dooien. Uh, ik hoor het ook echt aan, uh, aan mijn huis Daar heb ik allemaal al sneeuw en ijs op het dak liggen. En dat kan me er vanaf razen vannacht. Ja. Dus uh, niet het ijs op gaan uh, deze zondag. Want het is, uh, gaat nu echt veel te gevaarlijk worden. Dus niet meer doen. Nee, het gaat zeker gevaarlijk worden. En nogmaals, ik hoop dat mensen goed luisteren naar wat er uh, wordt bekendgemaakt. Hè. Alsjeblieft, gaat er niet op, joh. Ja, en daarnaast wordt ook, uh, worden ook de gemalen weer aangezet. Uh, door waterschappen. Dus uh, het gaat ook weer. Uh, je hebt dan weer onderstroming. Dan komt waarom water weer omhoog. Dus niet het natuurreis op. Goed, we gaan het hebben over voetbal, Ferdinand. Uh, Even over Wesley Sneijder nog. Die zit nu uiteindelijk toch in Istanbul, Turkije. Daar is hij naartoe gegaan samen met zijn vrouw, je zei het al. En uh, nou, Galatasaray, ik, ik vind het eigenlijk wel een mooie club voor, voor, voor Wesley Sneijder. Um, het kan een leuke club zijn voor uh, Wesley Sneijder. En het begint vandaag uh, vanmiddag al uh, met een behoorlijke clash. Want er wordt gelijk uh, de arena ingegooid, want ze spelen vandaag tegen ja. ...tegen Beziktas en Galatasaray tegen Fenerbahce... ...Galatasaray tegen Beziktas en omgekeerd... zijn altijd wedstrijden daar in, Tur in Turkije... Het is, een, ...het is een hel gewoon in het stadion... Hij zal vandaag zijn, zijn, zijn, zijn debuut maken en dan zal blijken in, in de loop van de tijd of, of, of het de club is waar Wesley Sneijder al te graag wil voetballen. Ik denk het persoonlijk niet hoor, want uh, we kunnen zeggen wat we willen. Sneijder had gehoopt of gedacht dat hij naar Engeland zou kunnen gaan. Ja. Maar goed, het was kort dag, de klok tikte verder, uh, internationale die al af van hem, dus er, ja... We zitten ook te kijken of tenminste we gaan we gingen naar 31 januari toe of we gaan naar 31 januari toe. Dus hij neemt een beslissing en als ik hem zo hoor praten, ja prachtig uh, waar hij dus nu zit, een geweldige club. Maar Luc, kort samengevat joh. Carretta is een subtopper in Europa en dat weten we allemaal. Ja. Ja, hij heeft misschien ook wel een beetje eigen voor zijn geld gekozen, want hij wil natuurlijk ook nog wel een, uh, een WK spelen in Brazilië. En hij is nu, uh, ja, voetbaldiener natuurlijk niet bij Inter. En dan zeggen Van Gaal ook gewoon nu ook weer met, uh, met, die, uh, met die oefenwedstrijd. Ja. ja, sorry Wesley, maar dan, uh, dan roep ik je niet op als je niet hebt gebald? De uh, bondscoach is daar heel resoluut in. Ja, het gaat ook niet anders verwacht en ja, ook, ook geen Van de Vaart, ook geen Robben, ook geen burgheid. En gaat terecht de beslissing van Loïo. En Sneijder zal zich nu moeten gaan bewijzen daar in de Turkse helft, bij de club waar hij nu zit, om, ja, om die, die, die comeback te maken in het Nederlands elftal. En ja, dat zal de tijd vergen. Kijk, we zitten nog een x-aantal maanden naar die WK toe. En hopen dat hij dan niet geblesseerd raakt of, of, of, of wat dan ook. En, maar nogmaals, ik, ik, kan, ik kan die beslissing van Louis best begrijpen hoor. Kijk, we hebben volgende week die wedstrijd tegen de squadraadjes en oefen, oefen En ja, we weten ook dat het Nederlands-Erftal zich zo goed als geplaatst heeft voor ja. de WK het volgende jaar. Maar in de komende maanden heeft Louis genoeg tijd. En er zijn wat jongens die zijn erbij gehaald ik, in de voorselectie. Ik denk aan de Guzman, ik denk aan de Ricky van Wolfswinkel, ik denk aan Ola John. Maar goed... Uit de bandscoach heeft tijdstadjo en uh, we moeten afwachten hoe het zich allemaal ontwikkelt. En of bepaalde jongens uh, terug uh, gaan komen in de Nederlands elftal. Maar nog even een, een korte opmerking: mm -hmm. ik snap mijn god niet dat Louis van Gaal, Matthijs en Bularus heeft opgeroepen. Nee. Ik dacht van ja, Bularus, ja, waar komt die naam in één keer van Daniel? voetbal die man nog waar? Voetbal, die, dat kan toch niet, joh? Ja, misschien dacht hij van ja, ik heb toch een verdediging nodig of zo. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet precies hoor. Ja, ja, of misschien dacht hij van ja, ik moet een beetje ervaren mensen hebben die dan de jonkies kunnen, kunnen begeleiden, dit, dit komende jaar nog. Dus Luc, ja. iemand zei niet zo lang, lang geleden tegen mij, zegt Ferdinand, het is niet omdat je een nodig bent, maar ik, ik denk toch dat een deel van die achterloed van Feyenoord behoorlijk zou passen in het Nederlands elftal. En dan gaat het over Jan Maat. En in het centrum, de Vrij en uh, Indie. Ja. Maar ja, ik ben geen bondscoach. Uh... Nee. En, ja, maar als je jongens gaat oproepen als Matthijsen en Bula Roos, ja het is nu een oefeninterland, in het land hoor. Maar ik, ik moet er toch niet aan denken dat die jongens volgend jaar ook in, in, in het verre Brazilië gaan ballen jongen. Ja. Dan, dan, dan, dan, uh... Ja, dat... We wachten het af, we wachten, ja, het, af, we wachten het af. Uh, even de wedstrijden van, van dit weekend, want het is, een, het is een mooi voetbalweekend, hè? Het is een heel mooi voetbalweekend, kort, uh, samengevat, terugkijkend op uh, wat we al hebben gehad. Uh, vrijdagavond, Ascent, die flink uithaalt, in de koel, 1 tegen 4 tegen VVV. Gisteravond, Ado in de residentie tegen Roda, 2 tegen 2. Herakles in het Polmanstadion. hun kregen ...advocaat op bezoek met zijn PSV... ...en die balste eroverheen. 1 tegen 5. Pek Heerenveen. 1-1. En de Rooms-Katholieke combinatie... ...die werd van de mat geveegd. Nou ja, met name door NAC. Thuis in Waalwijk 0 tegen 4. Vanmiddag, heel vroeg op de middag... ...in Arnhem. Vitas tegen Ajax. We hebben in de Domstad... ...de plaatselijke FC tegen Willem 2. In de Kuipeluk, daar komt hij. Feyenoord tegen Twente. Die wedstrijd begint om half drie. En om half vijf hebben we er nog eentje. De Nijmeegse eendrachtcombinatie die krijgt Robert Maaskant op bezoek. Net tegen Groningen. Oepetee. Nou, dat zijn nogal wedstrijden, zegt hij, die daar uh, gespeeld gaan worden. Want uh, dan heb je Feyenoord-Twente. Uh, nou, dat is een uh, flinke topper. En dan heb je ajax WS, uh, Dat is ook een flinke topper. Dus er kun, de, de, de kunnen nogal eens uh, beslissingen worden genomen, eigenlijk, uh, als je dat zo ziet, vandaag in de competitie. Nou, gezien wat er gisteravond al uh, gebeurd is heb ik het over, over PSV. Ja. ja, vanmiddag moeten die andere vier aan de bak en de kan vanmiddag, we kunnen vanmiddag alle, alle kanten op. Kijk, Vitesse, Ajax, dat, ik weet niet zeggen dat het de wedstrijd op zich is, maar normaliter zou je zeggen, ja, Ajax ja. Moet, ja, Boni spelen. is er niet hè, Boni zit in Afrika. Boni zit in Afrika, Afrika en... maar ja. je weet niet hoe Vitesse vandaag gaat spelen, je weet niet hoe... Ja, het is een andere plek, het is een, een, een andere wedstrijd, het is een ander publiek en ja, ik hoop op een mooie wedstrijd. En even over die wedstrijd uh, die gespeeld wordt in de Kuip. Feyenoord zal anders moeten spelen. Ja, nog voor hen ook. De plek is anders. Het, het, het publiek is anders. Ik weet niet of Koeman in de opstelling iets gaat doen. hoor Ik denk het niet. Ze spelen wel thuis. Maar ja. Het, het, het voordeel. Maar dat zegt niet alles, Luc. Ik, ik hoop zelf op een mooie wedstrijd uh, met, met ja, het legioen als twaalfde man. Uh, we zullen het zien. En ja, Twente die, die, die zal ook vol aan de bak gaan. Joh. Want als, als Twente wint dan, ja, dan, dan, dan gaat het ook lekker. Maar nogmaals, een gelijkspel. Dat maakt het ook spannend, hoor. Of dat blijft het spannend. We gaan het afwachten, Ferdinand. Ik uh, wens je een mooie, mooie wedstrijdmiddag vandaag. Bedankt dat ik weer bij jullie in de uitzending mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. Het wordt een natte. Tot de volgende week. Dag. muziek in de vroege ochtend hier op Radio 1. Je luistert naar Start Michael Kiwanuka en I'll Get Along. De afgelopen week was heel Amsterdam in de ban van de mode. Nu nog steeds. Vandaag is de laatste dag van de Amsterdam Fashion Week. Tijdens deze week werd de 11 Staal Awards uitgereid aan de meest stijlvolle dame van Nederland. Een goede gelegenheid voor Twan om modebewust Nederland eens te vragen wanneer ze er juist niet stelvol uitzien. Hi Imeke, ja. wat heb je een uh, goed kapsel vandaag? Kan je eens even omschrijven wat je er in je haar hebt gedaan? Uh, ik heb uh, nep haar, een kartonnen cirkel. Dat heb ik zelf helemaal uitgeknipt en in een soort van illusie haarachtig effect geschilderd. Um... Ja, dus het is dus, dus, en low budget en, en heel raar en heel erg lelijk. En dan heb je vandaag best wel een, een extreem kapsel. Het is, het is anders dan normale mensen zouden hebben. Heb jij vroeger dan ook dat je in een soort van subcultuur zat... dat je vroeger heel extreem anders kleedde dan de rest van de klas? Uh, ik heb toen ik uh, dertien was, toen droeg ik alleen maar joggingpakken. Uh, echt op een lelijke manier. En uh, toen ik nog jonger was, toen droeg ik alleen maar zwart. De kinderen dragen niet zo snel zwart, maar ik droeg het... omdat ik dik was en ik voelde me lelijk. En toen later... Toen uh, dacht ik, oké, okay, ik wil alternatief zijn, ik wil kunstzinnig zijn. Dus ik, ik ging me eigenlijk kleden als een vrouw van 50. En dat was eigenlijk gewoon tussen mijn veertiende en nu nog steeds eigenlijk. Uh, wat zie je er goed uit, Stefan. Je, je hebt een, een prachtige jurk aan, hij is, hij is paars. Je hebt je lippen er ook bij gekleurd. Juist. Yes, bloemen. Het is één grote, dolle, vrolijke boel. Ja. Strepen heb ik ook nog. Ik zie het. Het, is echt, het ziet er prima uit. Maar wanneer kunnen we jou nou betrappen op een wat minder mooie outfit? Ja, dan moet je aan mijn dochter oh, Je dochter staat ernaast, hoi. Wanneer is mama niet zo mooi? Als ze ochtends wakker wordt. Ja, want hoe, hoe ziet ze dan uit? Dat weet jij als dochter waarschijnlijk het beste. Kan je dat eens opschrijven? Ja. verkreukeld, verkreukeld. Is dat zo erg? We hebben allemaal, toch? Ja, dat is waar. Ja. En heb je dan vroeger ook wel eens als kleinkind of als, als puber misschien een extreme periode gehad? Dat je echt totaal anders kleden dan de rest? Ja, ja, ja. ik heb uh, in mijn vroege puberteit uh, brugklasseperiode... Uh, Kledde ik me alsof ik uh, bij de Prince familie hoorde, bij de Purple Family en uh, dat betekende grote paarse gewaarden maar ik... Ik heb, ja, ik heb meerdere heftige kledingperiodes gekend. Je hebt nu ook een paarse jurk Ja, maar anders. Paisley en, en, en te wijd. En, uh, androgyn, wel, vooral heel androgyn. Dus uh, dat je toch drie keer moest kijken is het nou een jongetje of een meisje. Maar ik heb wel meerdere periodes gekend dat ik, dat ik de behoefte voelde om heel heftig te kleden. En ik heb periodes gekend dat ik de behoefte voelde om zo ongeveer onzichtbaar mogelijk te kleden. Ja, ja, want hoe kleden je toen je je onzichtbaar wou kleden? Hoe kunnen we dat voorstellen? Nou, ja, dan ga je er dus uitzien zoals de meeste mensen. De, doe maar normaal, weet je wel. Dat, ja, die, heb ik, die tijd heb ik ook gehad. Nou, nou, dat zie je er goed uit. Dat Dank is je. altijd bij Po -News. Wanneer zie jij er nou niet goed uit? Oh, nou, ik wou net zeggen, ik zie er niet altijd goed uit, hoor. Nee, uh, nou, uh, bij Po denk ik wel eens van... Uh, hè, het dat dat beter gekund. Ja, kan je maar ja, daar een voorbeeldje van geven? Nou ja, gewoon... Uh, zonder make-up of dan weet je mijn haar niet echt geborsteld... dat je gewoon te druk bent om je haar te borstelen... of onderweg voor een repo en dan niet in de spiegel kijken... en er zit iets tussen je tanden. Ja. En dat je dan na het interview toevallig in de spiegel kijkt... en ziet dat er broodkruimels tussen je tanden zaten. Dat soort dingen. Ik ben vandaag gehuld in een uh, sneakers. En dan een spijkerbroek, dat is een beetje versleten aan de onderkant... want het is net iets te lang. En dan heb ik zo'n hysterische schreeuwtrui op aan... die nu zo hip zijn. En uh, ik heb mijn haar niet geborsteld, want ik kwam uit bed en ik dacht, nou, zit prima. En met een beetje mazzel heb ik niets tussen mijn tanden. Dan weet je dat. Even bijgepraat. Over bijpraten gesproken, zometeen de trending topics en de buisken. En kijk eens even bingo. We eerst, tears for fears. Everybody wants to rule the world. minuut voor half zeven. Everybody wants to rule the world. Start. Luk Ikink. Kijk of een trending topic is. Zit er op dit moment? Nou, BK Sprint ook vandaag is dat nog. In Salt Lake City wordt het gehouden. Michel Mulder gaat naar de eerste dag aan de leiding. En bij de vrouwen is dat Yu Ying. Thijsje Oenema is de beste Nederlander. Ze staat op plek vijf. Hashtag sterren dansen is ook nog steeds trending topic. Er wordt veel over gesproken over het TV-programma van SBS6. Na lang beraad van de jury werden Christophe Haddad en Paul Turner naar huis gestuurd... in de kwartfinale van de Stern Dansen op het ijs. En ook trending topic, hashtag supertrash, dat is een uh, modemerk. Gisteren werd daarvan de modeshow gehouden tijdens de Amsterdam Fashion Week. Een spectaculaire show is dat geweest. Ik zag foto's op Twitter van paarden. Even wat uh, de geschiedenis induiken. Vandaag in 1926 wordt de eerste demonstratie gegeven van de televisie. En een paar jaar later, in 2010, werd een demonstratie gegeven van de iPad. Ja, die werd vandaag geïntroduceerd in 2010. En in 1967 vliegt de Apollo 1 tijdens een oefening in brand. De drie inzittende astronauten komen daarbij om het leven. Vandaag is onze BNN-collega Domien Verschuren jarig... DJ bij 3FM, hij wordt 25 jaar. En Ricky van Wolfswinkel opgeroepen dus voor het Nederlands elftal. Je hoort het net bij Ferdinand. Hij is jarig vandaag. Hij is 24 jaar geworden. Harte, jongen. Even kijken wat er uh, te doen is in de lucht. Regent het nog ergens, is de vraag. Jazeker. De natte sneeuw is niet meer. Het is omgegaan in regen. Het is aan het dooien vandaag. Graadje of 6 tot 8... En het regent op dit moment in grote delen van Nederland, vooral in het westen. Maar de bewolking en de buien die trekken door naar het noorden en ook naar het zuiden. Zie ik hier op mijn buien dus het gaat echt overal regenen. En er is een waarschuwing uitgegaan van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. En die zeggen, jongens, ga niet meer op het ijs. Het is niet meer te vertrouwen vandaag. Kijk, cijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze kijkcijfer. Koeri koeri Bart Halleman. Goedemorgen, Luke. Goedemorgen. Ik doe ook mijn best hè, met die Ik denk niet een beetje door titels heen brengt. Een beetje wel, maar ik ga, mijn, ik ga even een nieuw lijstje aanleggen. Vanaf no, volgende okay. week gaat het allemaal professioneler en veel beter. Heel goed, uh, ik kijk ik al allemaal uit. Ja, heel goed. Uh, Bart, eerste programma graag. Dat is een, uh, is een documentaire. En over, uh, dat is een documentaire over uh, Jules Bilder. Nou, die kennen we allemaal wel natuurlijk. Is die ontzettende gladde, hypergestileerde Rotterdamse dichter. Ja. Die, uh, die niks anders kan dan, uh, dan plat uh, Rotterdams praten. En, uh, en dat ook niet, uh, niet nalaten natuurlijk. Is ook de nachtburgemeester geweest van, uh, van Rotterdam. Is ondertussen de 70 al gepasseerd. Maar dat zou je niet zeggen als je Wauw. Ja, ja, ja, het is echt fascinerend. De man blijft, uh, blijft jong ondanks... Uh, de, hij is een beetje eigenlijk de Nederlandse Keith Richards. Ook als we uh, ja. vergelijken met wat hij aan drugs allemaal wel niet heeft, uh, heeft binnengehaald natuurlijk. En uh, Holland Doc die, die besteedt een, een, een documentaire aan hem. Mijn leven als deelder. Hm. De, de, de insteek is eigenlijk een beetje dat het personage Jules deelder... zoals wij die kennen. Dat is eigenlijk gewoon een, een gecultiveerd... Uh, typetje van, uh, van Jules Deelden. En uh, wat hij ook doet, of hij nou bij de, bij de tandarts is, of in de kroeg zit, of ergens optreedt, zolang hij maar ergens, zolang hij niet, laten we zeggen, in de bescheidenheid van zijn eigen huis zit, dan speelt hij dus dat typetje. Aha. En daar gaat eigenlijk deze documentaire over. Het is niet een ja, hoe moet je het zeggen, niet een soort chronologisch verhaal... van het verhaal van Jules Dilder... maar we krijgen eigenlijk door middel van allemaal losse scènes... krijgen we dus een soort reconstructie... van hoe hij dan de, de personage Jules Dilder in elkaar heeft gegeten. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld en oh, kutzinnig cool. allemaal... maar laten we wel wij Jules Deelder is een van de meest interessante mensen... die we hebben in, in Nederland, Want zoveel van dat soort types hebben we niet. We hadden Herman Brood, maar die is helaas dood... Yeah. Dit is eigenlijk nog echt zo iemand die nog, natuurlijk nog uit de jaren zestig komt... En, en dat allemaal heeft meegemaakt en nu nog steeds onder ons is. En dat weigert ook een beetje om, om zich aan te passen aan de maatschappij... Zoals we, zoals we die nu kennen. Ik vind het top, dus ik zou zeggen, allemaal kijken. Ik, ik ga zeker kijken. Wanneer is hij op de televisie? Komende woensdagavond om 11 uur. Hij is wel laat op Nederland 2. Maar dan heb je altijd nog uitzending gemist natuurlijk om, uh, om uh, naar te kijken. En dan is jouw volgende vraag. Maar hoeveel mensen gaan er dan naar kijken, Bart? Ja. Nou, dan zeg ik woensdagavond, Nederland 2, 11 uur. Dat zullen er helaas niet zo heel veel zijn. Ik zeg 230.000 mensen. En ik ben een van die 230.000, dat is zeker. Uh, dan programma 2, Bart. Dat is, uh, dat, is, dat is wel leuk. Het is een Amerikaanse serie, uh, uitgezonden door, uh, door SBS6. Uh, komende dinsdagavond om half tien, The Following. En dat is, uh, dat is een serie die gaat over uh, een FBI-agent gespeeld door Kevin Bacon. Nou, die kennen we allemaal wel, een groot Hollywood-acteur. Maar die gaat nu dus uh, de hoofdrol spelen in, in een serie. Mm -hmm. um, het verhaal is een beetje vaag, het is namelijk... Hij volgt een, uh, een, een seriemoordenaar. En wat blijkt nou dat er zijn... Uh, de FBI gaat er altijd vanuit dat er ongeveer 300 seriemoordenaars... Uh, uh, uh, op ieder willekeurig moment actief zijn in de Verenigde Staten. Lijkt me iets wat aan de kant, maar <laughs> zij zullen het wel weten. Yes. En uh, dan eigenlijk het verhaal van de following gaat... dat die 300 seriemoordenaars op een of andere manier met elkaar in contact staan... en ook samenwerken. Oh, gaat vergeten. Ja. Klinkt allemaal heel freaky. Uh, gaan dat, ga dat dus ook vooral zien. Maar wat leuk is, het is, het is um, ook van de producer van Scream. Dus er zal ongetwijfeld ook wel wat, uh, wat humor in zitten. En het maffe is, de, de, hij wordt dus komende dinsdag wordt hij uitgezonden. Maar afgelopen maandag is hij, uh, was de première in Amerika. Dus er zit maar krap een week tussen Amerika en Nederland. Kijk, en dat is, voor, uh, dat is ook uh, goed voor... hè, dat ze dat een keertje doen ook gewoon. Gewoon de, meelopen met Amerika, dan hoeven we het ook allemaal niet per se te downloaden. Maar gewoon kijken op televisie en dan, dat kan ook best natuurlijk. Nee, precies. Was er namelijk niet in Nederland uitgevonden, dan was het misschien wel mijn downloadtip. Ja. Maar Dan kan ik deze week kan ik daar gelukkig iets anders nou. neerzetten. Uh, dinsdag was het hè, half tien. Hoeveel mensen gaan er naar kijken? Nou, SBS gaat nog niet zo heel goed, maar ik hoop dat ze qua Amerikaanse series uh, de boel wel weer een beetje opklikken. Ik zeg uh, 600.000 mensen. 600.000 mensen voor de following. Uh, welke heb je dan wel gekozen als uh, downloadtip? Dat is uh, een hele rare serie getiteld Utopia. Ah ja. Het is, een, het is een Britse serie. Jij hebt ook de eerste aflevering al gezien. Zeker. En ja, kun jij het vertellen waar het over gaat? <laughs> uh, het is een serie over, ja, tot nu toe... Um, God, waar gaat die serie over? Ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen, nee. Nee, dat is dus een beetje het lastige aan deze serie. Het heeft iets te maken met een soort hele rare graphic novel. Uh, uh, ooit geschreven door een, een, een man in een, in een, in een krankzinnig gesticht. En uh, het rare is, is dat, dat uh, eigenlijk alle dingen die in die graphic novel staan, die zijn ook allemaal uitgekomen. Uh, en nou blijkt er een, een deel 2 te zijn, dat niemand kent. Er is alleen een manuscript van. En uh, ja, er zijn een heleboel fans die willen dan dat, ze dat manuscript hebben. Maar het blijkt ook een soort geheimzinnige organisatie te zijn die. Uh, achter het manuscript aan zit, want die willen blijkbaar de geheimen... die daarin staat dan niet uh, aan de buitenwereld tonen. Nou, het, is, het, is, uh, het volgt eigenlijk een groepje van die, van die fans... die dus op die hielen gezeten worden door die geheimzinnige organisatie. Het is een serie die, ja, je kunt het bijna niet, niet omschrijven... maar het is, het is, qua beeld is het heel traag. Er zitten ontzettend rare geluiden onder... En het is ook niet zozeer. Als je niet van, ja, hoe moet ik het zeggen, hele gruwelijke scènes houdt, dan zou ik hem ook niet gaan kijken. Nee, ik vind dat je het toch nog goed hebt uitgelegd eh, ja, wat, wat het uiteindelijk inhoudt. Ja, ja, ja, het is heel vaag, maar, maar ja. ik, ik kan je alleen maar aanraden, ga het kijken. En dan na één aflevering weet je wel of je het te gek vindt of dat je het niks vindt. En ik vond na één aflevering te gek. Er zijn nu twee afleveringen geweest, die tweede is. Zo, zo nog beter. Uh, dus ga vooral kijken Utopia. Utopia, de downloadlink. Uh, ik download met je mee natuurlijk. Staat nu op mijn Twitter. Twitter.com luk Luc. Dankjewel Bart. En ik spreek je volgende week weer. Uh, kijkcijfer Koeri Koeri. <laughs> Tot volgende week, Luc. Koningin van alle zuchtmeisjes van Essa Paradis en Be My Baby. Dat is gehoord van de Facebookpagina Humans of. Er staat een uh, Humans of New York pagina, Humans of Sydney, Humans of Amsterdam en ga zo maar door. En op die pagina staan dan foto's van inwoners van die steden. Gewoon nou, de simpele man op straat, jij en ik. Of nou, jij, jij ik niet. Maar goed, anyway, uh, er zijn dus een enorme hit op uh, Facebook. En sinds een paar weken is er een leuke variant bedacht in Rotterdam. Daar is namelijk de Facebookpagina Pigeons of Rotterdam. Robert en Bob die proberen de duiven van Rotterdam vast te leggen. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de Pigeons of Rotterdam. Hoe kwam je ja. erop? Ja, het, uh, het was eigenlijk uh, was het, uh, het idee van Bob. Die, uh, die zei gewoon een keer op een avond vol, joh, je weet toch die ene pagina van jongens of Rotterdam... En uh, ik heb eigenlijk al een tijdje het idee om er iets met, uh, met duiven te doen. Gewoon. Nou, ja. ik was eigenlijk gelijk verkocht. Ik ja. <laughs> was gelijk bomb eigenlijk. Ja, dat, nou, dat, dat snap ik natuurlijk wel. Maar er zijn ook mensen die denken, ja, ik vind duiven vies beesten. <laughs> ja, ja dat, dat zijn ook uh, veel, veel reacties. Uh, uh, veel, veel vrienden van mij, die heb ik natuurlijk eerst uitgenodigd om de pagina te liken. En die zeiden gewoon van, joh, ik vind, ik vind duiven hartstikke smerig. En ik vind duiven ranzig. En ze zitten in de weg. En uh, ik moet er helemaal niks van hebben, maar ja, ik vind het uh, eigenlijk, eigenlijk wel leuk, want net als dat je net zei van uh, die, die, die normale Rotterdammers en zo, en de normale mensen op straat, ja. Uh, ja, wie ziet er nog meer het straatbeeld van eigenlijk gewoon duiven. Ja, ja, dat is, ja daar heb je wel gelijk in inderdaad. En, ga je dan zelf uh, de straat op met je foto's te stellen om, om foto's te maken van duiven? Want ik zit een beetje rond de neuzen nu op uh, facebook.com slash pigeons of Rotterdam en dat zijn er wel aardig wat. Ja, ja, we, zijn, uh, we gaan uh, één keer in dezelfde tijd, uh, in een paar, om de paar dagen, gaan we gewoon uh, ja, de straat in, zeg maar, uh, Rotterdam in. Yeah. Uh, uitgerust met uh, spiegelreflexcamera's en uh, daar gaan wij duiven fotograferen. Ja, had je ooit gedacht dat je zo'n hobby zou hebben, duiven fotograferen? Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Ik denk dat je me een paar, uh, een paar maanden geleden hebben gevraagd, of misschien een paar weken ervoor, dat <laughs> ik dat niet gehad had, nee. Zijn er ook mensen die nu al foto's insturen van, uh, van duiven uit Rotterdam? Ja, ja, eigenlijk was dat gelijk ja. toen, we, toen we online gingen. Toen, uh, toen we zelfs nog niet eens wat erop hadden staan. Want we, het idee van de pagina was er. En toen hadden we natuurlijk niet gelijk foto's. Ja. Uh, toen zijn mensen eigenlijk gelijk foto's gaan uploaden, filmpjes. Uh, maar het concept is wel dat wij uh, de foto's die wij zelf uploaden... die hebben wij allemaal zelf gemaakt. Ja, precies. Ja. En hoe controleer je nou dat die, uh, dat die foto's echt in Rotterdam zijn gemaakt? Want ik kan natuurlijk ook wel gewoon op een dak en duif fotograferen. Of op een schutting. Ja, dat is waar. Er zijn uh, dus sommige die zijn... Uh, Kijk, close-ups natuurlijk... Nou, straat is een straat, dat zie je niet. Nee. Uh, Sommige hebben een achtergrond. Uh, volgens mij is dat een van de laatste uh, updates. Er staat volgens mij de brandanage nog groot op de achtergrond. Okay. Ja, dat is uh, typisch Rotterdamse ja. frietboer natuurlijk. Ja, ja ja. Oh, ja, ja, ja, precies. Ja, dat herken je wel dan. Ja, precies. En uh, ja, er zijn sommige sommige kan je wel beter een de achtergrond zien dan andere keren. Maar ja, je moet me maar op met mooie blauwe ogen ja. geloven. Nou ja, een beetje een goed vertrouwen. vertrouwen. Is ook, ja, ja, dat vind ik ook goed hoor. Een beetje goed vertrouwen op internet, waarom niet? Uh, ik, ik, ja, ik, ik geloof dat het allemaal. Ja, en waarom waarom zou je helemaal naar Purmeren toe gaan om daar de duiven te gaan fotograferen, precies. terwijl je ze in Rotterdam precies. ook hebt natuurlijk. Is ja, uh, precies. Dat is dan ook weer zo. Ik vind het een leuke site, uh, uh, Robert. Ik ga, er, ik, ga, ik, ga, ik ga hem even liken. En dat doe ik dan op facebook.com slash pigeons of Rotterdam. Helemaal mooi. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Mooi ochtend. Hoi. Ken je oh, okay, deze man nog? Die zat dan op zijn surfboard. En zijn gitaar en een trommeltje. Met je liedjes te spelen. Met je cool doen. Een beetje relaxed. En een leeft hij even. Joh. Jack Johnson. Hype. Brutselde echt de ene en naar de andere cd vol het liedje zoals dit, Upside Down. Who's to say what's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day. I can feel a change in everything.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 So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 Lekker een beetje relaxen op Hawaii, waar die vandaan komt. Jack Hody Johnson en Upside Down, die heeft toch een prachtig leven. In 2010 kwam zijn laatste album uit... Uh, to the sea heette die en uh, ach, is de een beetje aan het relaxen en aan dingen doen. Heerlijk, Jack Johnson upside down. Tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer was iedereen even heel erg in de band van het handboogschieten. En dat was op het moment dat schutter Rick van der Ven tot de halve finale kwam. Maar helaas eindigde de Olympische droom daar op die plek. En vandaag gaat hij weer shinen en wel op het NK handboogschieten. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, jij hebt uh, nou eigenlijk wel half Nederland aan de buis gekluisterd gehouden met, uh, met handboogschieten. Ik heb ook gekeken. Ik moest toen werken bij de Radio 1 Sportzomer en het was echt bloedstollend spannend. Vind... Ja, dat, uh, dat, dat hoor ik uh, van de meeste mensen die gewoon uh, ja, gekeken hebben. Kijken, dat, kijken dat vind ik zelf meestal spannender als dat je zelf <lacht> bezig bent. Dat klinkt heel raar, maar als dat je zelf gewoon bezig bent met gewoon de dingen waarvan je weet die je moet doen en kunt doen. Dus dan... Uh, ben er niet druk met Nee, nee, nee. Dat, dat begrijp ik. Je bent natuurlijk met je sport bezig. Uh, had jij, had jij uh, door, want je, je, je, je, je schiet aan een wedstrijd, ik weet niet of je dat zo zegt, maar je hebt een wedstrijd en vervolgens duurt het even een tijdje. En dan heb je weer een wedstrijd. Had jij door dat, dat Nederland zich wel een beetje ja, begon warm te lopen voor jouw uh, jou handboogschieten? Uh, ja, je, je merkt het wel een beetje. Maar de, de grootste ja, het hele grote gebeuren, dat merk je pas na de hand, aangezien je dan pas weer gaat kijken van wat er allemaal overal op internet gestaan heeft op tv's geweest en dat soort dingen ja. dan merk je dan naar de hand eigenlijk pas dat ga ook. je pas later even terugkijken social media en zo dat, dat, dat, dat ga je later pas bekijken hoe dat gegaan is natuurlijk ja dat klopt ja. jij uh, uh, bent eigenlijk wel de beste handboogschieter van nederland mag ik dat zo zeggen uh, een van de laat het zo houden. Dus het, uh, de ene dag is het een beter, de andere, is andere dag beter. Maar één van de laat het daarop houden. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Want het, het was nog niet meteen uh, duidelijk dat je ook echt daadwerkelijk zo ver zou komen hè, bij de Olympische Spelen. Maar is dit nou het begin van een glansrijke carrière in, in, hand, in het handboogschieten? Uh, laat het hopen van wel. Ja. Ik uh, zou zeggen, het is een goede start in ieder geval. Ja, nou, je bent nog heel jong, je kunt nog, uh, kunt nog aardig komen in ieder geval. Um, uh, nu doe jij naast jouw sport uh, ook nog werktuigbouw kunnen. je studeert nog gewoon, is dat nog een beetje te combineren? Uh, de afgelopen jaren was dat uh, moeilijker geweest, omdat je ja, uh, echt druk bezig bent geweest met het werken en het spelen toe. Maar nou is het uh, wat, wat makkelijker voor mij, omdat ik gewoon veel dingen ook gewoon, uh, ja, zeg maar thuis kan doen mm. en gewoon maar iets minder vaak op school te zijn, maar gewoon mijn werk thuis kan maken dan op school in kan leveren. Dus dat scheelt een scheelt een hele berg. Je kunt het er nu, maar dat is, toch wel, dat is toch wel, gek, want het is een Olympische sport en nou ja, mensen vinden het ook uh, tof om naar te kijken. Het is ook wel, uh, het is ook, het is moeilijk natuurlijk en toch moet je er nog een studie naast doen. Terwijl ja, dan heb je die hockey uh, hockeymannen en vrouwen die kunnen dan elke dag lekker trainen en, uh, en hoeven helemaal niets te doen nog. Ja, dat is, uh, dat, dat scheelt natuurlijk van sport naar sport. Uh, en dat, uh, ja, maar je doet het natuurlijk omdat je het leuk vindt en niet uh, voor, voor, voor de bakken met geld om nee. zo te zeggen. Nee, kun je kun je dit kun je dit uh, uh, zeg maar prof doen dat je er ook echt daadwerkelijk veel geld mee gaat verdienen? Of moet je er altijd uh, al iets naast doen? Uh, bij ons in Nederland in ieder geval wel. Dan is het wel handig in ieder geval voor jezelf om er iets na te doen, uh, naast mm -hmm. te doen. Maar uh, ja, als je kijkt in Azië of in Amerika dan uh, heb je wel echt gewoon mensen die er gewoon fulltime voorleden voor kunnen leven. Hm. Eh, vandaag is dus het NK. Eh, ik neem aan dat je wel een goede kans maakt om, om te winnen. Eh, hoe bereid je daar dan voor? Heb je een, een soort, soort ja, tactisch plan of zo? Van, nou, zo ga ik het aanpakken? Uh, nee, niet echt. Uh, We ons niet echt voorbereid. Anders voorbereid dan op andere wedstrijden. Dus gewoon, je schiet gewoon uh, je training af in de week en. Uh... Je weet wat je kan en je gaat naar een 1K en je weet wat je kan. En dan uh, dat probeer je natuurlijk gewoon uh, te leveren. Ja, ja. En, en, en hoe, hoe hoog schat jij je eigen kansen in om, om te winnen? Uh, ja, ik sta momenteel tweede geringd met uh, even, mij evenveel punten als nummer één. Uh -huh. Dus ja, dat... Het podium moet, moet, even, moet wel allemaal zijn. Hè? Nou, nou dat hopen we dan maar. Ik ga, weer, ik ga, ik ga kijken of ik, of ik ergens kan volgen. Zo mooi zou mooi zijn als, uh, als we dat ook op televisie uitzenden. Gewoon. Want, uh, bedoel, er is natuurlijk geen enkele reden waarom dit minder spannend zou zijn dan, dan de Olympische Spelen. Behalve dan dat, uh, nou, de Olympische Spelen is misschien nog net iets grotere prijs. Maar toch, uh, ik, ik ga een poging doen. Nog één dingetje, wat wel geinig is, is dat uh, uh, jij bent talentvol handboogschutter. En jouw zussen, die zijn ook talentvol handboogschutter. Is, zit dat in de familie? Uh. Wel inderdaad. Ja, zo, dat is toch het wel, het ja, dat is toch opvallend toch? Dat, uh, bedoel, ik ken niemand die dat, uh, die, die dat heel goed kan. En bij jullie heb je, heb je er drie in de familie. Dat is toch wel gek. Ja. ja, dat klopt inderdaad. Maar ja, ze hebben wel bij meerdere mensen dat uh, in de familie iedereen dezelfde sport doet, dan ook daar talent voor blijkt ja, We hebben. Dus Schieten. Ja, nou ja, goed. Nou, schiet er op los. Zou ik zet er veel, veel succes vandaag en, uh, en ik hoop dat je Nederlands kampioen gaat worden. Bedankt. Ja, ik kan het best doen in ieder geval. Als je dit trouwens toe wil, dat kan. Het is in het sportcentrum ook meer. NK handboogschieten en daar kun je helemaal gratis naartoe. Afgelopen donderdag werd voor het eerst het Nederlands kampioenschap ijsvissen gehouden in de Flevoze Noordoostpolder. 24 mannen en één vrouw gingen twee uur lang de strijd aan op het bevroren water. Met een speciale boorst zijn toen kleine wakker gemaakt waar de deelnemers met een aangepaste hengel uit moesten vissen. Stik van BNN University, ook wel bekend als de Kluunkoning, is daar om te kijken wie zich voor het eerst... Nederlands kampioen ijsvissen mag noemen. Marco Bergman, jij bent boswachter en je dacht uh, ik ga het NK ijsvissen organiseren, hoezo? Nou, ik ben ook uh, beheerder van een natuurkampeerterrein De Veenkuil die hier achter ligt. En ik was aan het nadenken, hoe kan ik nou mensen een mooie natuurbeleving geven. En ik ben zelf op vakantie geweest in, uh, in Lapland vorige week en daar heb ik ook geijsvist. En toen dacht ik als ik terugkom en het uh, vriest door, dan ga ik dit organiseren. Goedendag uh, meneer de visser, willen ze al een beetje bijten? Het wil niet bijten, maar ik heb er wel een vis aan. Maar die heb je al van huis meegenomen? Dat bedoel ik. Ja, ja, ja. En je hebt wel een korte hengel, dat is zo'n zo speciale ijshengel toch? Nou, ik heb hem uh, zelf gemaakt. Ik had een paar hengels die stuk waren, dus ik heb daar een ijshengel van gemaakt. Dus vandaar, want het is natuurlijk uh, onzin om een heel lang hengel op een uh, klein gaatje gaan vissen. En waar, waarom, uh, waarom gaat u wel winnen en de rest niet? Nou, ik, ik weet niet hoe ik ga winnen. Ik hoop het, ik hoop het. Toch wel een beetje winnensmentaliteit. Ja, is dit een ja, Nederlands kampioenschap? Altijd, altijd. Ik, uh, ik heb alles, als je gaat vissen, en met wedstrijd vissen, dan wil je altijd winnen. Is, is het zo. Jan Roos van het Polenews, wat doe je hier in Godesnaam? Ik ben uh, Nederlands kampioen ijsvis aan het worden. Ik, ik zie nog geen vis. Nee, er is geen, volgens mij is hier überhaupt helemaal geen vis. Ik zou je zeker vertellen, niemand heeft nog een vis. Ook de professionele jongens, die dus echt, echt serieus hier komen. Uh, er, er zit hier geen visje op. Er zit gewoon een hier op een ijs. Ik zie wel uh, professioneel materiaal, althans. Uh, bottenwarmetje en een, uh, en een ko korte hengel. Hoe heb je je nog meer voorbereid? Een bottenwarmetje, Ja, nee, ik heb inderdaad, ik heb inderdaad <lacht Dominique> Berenburg mee. En, en een korte hengel, ja, dat, dat krijg je mee, joh. En, en, nou, die Berenburg heb ik zelf nog even gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, joh, ik weet ook niet hoe het moet. Zou er eigenlijk doping zijn in een vissersport? Nou ja, als er één soort van doping op dit moment in plaatsvindt, is, is, is dus Berenburg. Dag mevrouw, ik bent de enige vrouw hier bij deze ja, wedstrijd. Klart, ja. ja, de enige vrouwelijke deelname. Hey, en waarom ijsvissen? Ja, nou is een keer leuk, helemaal wat anders. Het is normaal vissen. De kleine hengeltje, helemaal niet zwaar. Het gaat heel, uh, heel lichtjes. En ja, ja. je hoeft er niks voor te doen, want je, je, vangt, je vangt er niks is... mee. Nee, je vangt er niks mee. <lacht> dat is ook zo, ja. <lacht> maar goed, we doen mee voor de, voor de gezelligheid en voor het. Uh... Nou, voor de prijzen mag ja, er het is wel een ja, Nederlands kampioenschap. Dat is waar, dat is waar, maar misschien wie weet. Laat die man even de poepje ruiken. Ja, we hebben nog een half uurtje. Hè? Het is bijna drie uur, de wedstrijd is zo goed als afgelopen. Ik zie de boswachter nu weer naar het ijs lopen. Die heeft een tijdje gewoon bij het kampvuur gezeten. Ik denk dat hij het verlossende het eindsignaal laat horen. En het is toch het eerste sportevenement zonder noemenswaardige incidenten. Het publiek heeft zich rustig gehouden. Er is vooralsnog geen doping in het spel. En ik heb ook nog geen strikers gezien. Geen vissen. Zonde. Geen enkele vis gevangen tijdens het enke-ijsvissen in de Noordoostpolder. Tot zover start. Mandy overwon vandaag haar slangenfobie. Oh, nee, haal hem alsjeblieft weg. Nee, nee, nee, nee. nee. Ho, <lacht> oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Ah, ja, Mietje. En Twan die schoot erop los tijdens een potje bialom. En dan sta ik gewoon op doen dat ik een van die rozen uh, omver ziet. Ja, dat is uh, inderdaad uh, simpelweg gezegd wat je moet doen. Nou, dan ga ik eens eventjes uh, proberen. Zometeen, dit is de zondag niet met Kiva, Loes, maar met Manuel Vanderbos. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gelukkig. Wat ga je doen? Nou, uh, straks praat ik met een vrouw die eigenlijk groter is dan Lance Armstrong. Ze heeft sowieso net zo vaak de tour gewonnen, namelijk nul keer. Ja. <laughs> maar bovenal ze is ze maar liefst een drievoudig kankeroverwinnaar. Aha. En ze heeft daar een stichting voor opgericht die iedereen die, die te maken heeft met kanker. En ze weet mensen in uitzichtloze situaties te bemoedigen. En hoe ze dat doet, dat vertelt ze straks in Dit is de Zondag. Kijk, zometeen na zeven uur is dat hier op Radio 1. Op deze zender dus. Blijf luisteren. Dit is de Zondag met Manuel Venderbos. Je eerste keer, hè? Ja, spannend. Heel goed. Uh, tot zover Starts. Ik spreek je volgende week. Maak er een mooie zondag van. En, uh, oh ja, niet op het ijs, hè? Niet op het natuurreis. Misschien wel voor het laatst. Wie weet lopen we dit weekend door de sneeuw in Vroege Vogels. Maken we foto's in de tuin, luisteren naar mezen. Dan horen we krekels en vliegen er vlinders voorbij. Bij min 10 en een pak sneeuw. Ja, vriest het dat het kraakt. Deze week in Vroege Vogels. Krekels en vlinders. Komt ons zien. En horen. Radio 1. Straks van 8 tot 10. Vroege vlinders. Vroege krekels. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.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 Ontdek ook het verrassend scherpe lease-tarief van de Volvo S60 op VolvoCars.nl. Dit is Radio 1.